In Schoonhoven kunnen tientallen mensen voorlopig niet naar huis... na een brand in de parkeergarage onder een appartementencomplex. Vanmiddag vlogen in de garage twee motoren en een auto in brand. Dat veroorzaakte intense hitte en leidde tot veel rook en roet. 41 woningen werden ontruimd. Maandag wordt beslist of de bewoners terug kunnen. Eerst moet komen vast te staan dat de leidingen... en de staalconstructie van het gebouw... niet zijn aangetast door de hitte en het vuur. In Nijmegen is het bombardement van 22 februari 1944 herdacht. Het is vandaag 70 jaar geleden dat een groot deel van de binnenstad... door Amerikaanse bommenwerpers werd verwoest. Bij de aanval kwamen 800 mensen om het leven. De Amerikanen, die op de terugweg waren uit Duitsland... na een mislukte poging om de stad Gotha te bombarderen... dachten dat ze hun bommen afwierpen op de Duitse stad Kleef. Er waren vandaag in Nijmegen onder meer een herdenkingsbijeenkomst... in de Sint-Stevenskerk en een stille tocht. De Mexicaanse drugsbaas Joaquin Guzman is vanmorgen gearresteerd in Mazatlan, in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa. Onder zijn leiding groeide het Sinaloa-kartel uit tot een wereldwijd drugsnetwerk met vertakkingen in onder meer de Verenigde Staten, Europa en Australië. Guzman werd voor het oog van de verzamelde wereldpers door twee militairen met bivakmuts afgevoerd naar een helikopter en overgebracht naar een zwaar bewaakte gevangenis. De drugsbaron was op de vlucht sinds hij in 2001 in een wasmand ontsnapt uit een zwaar bewaakte Mexicaanse gevangenis. Berichtendienst WhatsApp kampt met een storing... die begon vanavond even voor half acht. Het probleem is wereldwijd. Op sociale media komen storingsmeldingen van WhatsApp-klanten... uit onder meer Finland, Jordanië en de Verenigde Staten. De oorzaak van de storing bij WhatsApp is niet bekend.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 In de Eredivisie heeft PSV zijn vierde overwinning op rij behaald. Vanavond werd in Nijmegen met 2-0 gewonnen van NEC. Er waren nog drie wedstrijden. Cambuur Roda 1-0, Heerenveen Nak 0-0 en Pekswolle Heracles 1-1. Het weer vannacht opklaringen met lichte voorstaande grond. Morgen overdag en maandag droog met zonnige periode. Morgen kan het 12 en maandag 14 graden worden. En in de loop van dinsdag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 5 graden. Binnen zit Max van Wezel. En opeens was die uit Kiev vertrokken, president Janukovic. Ik denk dat hij last heeft gekregen van pleinvrees. Welkom bij Het Oog op Zaterdag... met uiteraard veel aandacht voor het zuiden van de voormalige Sovjet-Unie... Voor Sochi, waar de Olympische winterspelen morgen ten einde lopen... en voor Oekraïne, waar een machtsvacuum heerst... sinds het vertrek van de president naar ergens in het oosten van het land. Maar we hebben het ook over het overlijden van dichter en wetenschapper Leo Vrooman... en over de Koerden, dat naar aanleiding van het verschijnen van het boek... De jongens zijn dood, van kenner van de regio, Frederike Geerdink. Om vijf voor twaalf de laatste aflevering van onze winterspelen-serie Wie is de grootste? Met vandaag de grootste ijshockeyer aller tijden. En de muziek staat ook in het teken van Sochi. Dat allemaal straks en nu eerst het nieuws. Zaterdag 22 februari. De ochtend in Kiev begon in gespannen sfeer. Er gingen geruchten dat president Yanukovych was vertrokken. De sfeer op het onafhankelijkheidsplein in Kiev blijft gespannen. Er gaan de wildste geruchten. Hij zou zelfs al naar de golfstaten zijn gevlucht. Wat ze eisen hier is het vertrek van Janukovic. Het niet al vast te staan dat de president is gevlucht... dat de parlementsvoorzitter is opgestapt en al is vervangen. Slava herroyo! Slava! Uh, de presidentiële kantoren zijn leeg. Ja, en ondertussen zijn er berichten over uh, oud-premier Timoshenko. Hè? Eerder vanmiddag kwamen er verhalen dat ze was vrijgelaten. Uh, we weten het nog niet zeker en het is ook nog niet bevestigd. Nou, uh, president Janukovic voor het eerst inderdaad dus uh, te zien op de televisie. Is Janukovic nou nog wel of niet aan de macht? Ja, dat hangt vanaf uh, aan wie het vraagt. Goedenavond. Het is compleet onduidelijk wie op dit moment in Oekraïne de macht in handen in het heeft. In het oosten van het land wordt de president nog steeds gesteund. President Janukovic kan wel vinden dat hij nog steeds president is. Het parlement heeft hem afgezet. De de mensen hier achter me op het plein, de mensen die het parlement bewaken... en de, het kantoor van, van, de, van de president, die hebben de, de macht op dit moment in handen. Ook het leger beloofde afzijdig te blijven. En vanavond is ook oud-premier Julia Timoshenko vrijgelaten. Ja, nu dreigt Oekraïne te worden verscheurd tussen pro- en anti-presidentkrachten. De toekomst van het land is ongewis. Straks nog veel meer over Oekraïne, dan praat ik onder meer met historicus Mark Jansen. Van veel behandelingen door artsen is niet duidelijk of ze werken. Van de helft van de behandelingen is dat nooit goed onderzocht. Het lijkt wel alsof we wat aanrobelen, maar dat is niet zo. Het is natuurlijk wel wat je, wat je geleerd hebt in je, in je opleiding en wat je denkt dat voor de patiënt in zijn situatie het beste is. Maar wat je op dit moment in onderzoek niet goed uitgezocht hebt. Dat wordt een hoog tijd voor de groep artsen. Ook de patiëntenorganisatie vindt het de hoogste tijd voor zo'n onderzoek. Blijkbaar uh, gebeurt er heel veel in, uh, in de ziekenhuizen in de zorg... waar we het effect niet van weten. En dat is inderdaad raar. En omdat de artsen denken dat ze op die manier... elk jaar 150 miljoen euro kunnen bezuinigen... overwegen ook de zorgverzekeraars het plan te steunen maar dan ook handhaven. In Engeland doen ze al jaren dit type onderzoek... en er liggen prachtige lijsten, alleen het wordt niet gehandhaafd... en dus blijven we soms veel te veel betalen voor de zorg. En dat klinkt naar Roger van Boksel van Mensisverzekeringen. De laatste oranje medailles zijn binnen. Zowel de mannen als de vrouwen wonnen goud op de teamachtervolging. Als een team rijden ze hier gewoon naar de viers toe. En hier hebben ze voor getraind en op deze manier moest het gebeuren... Ik ben, nee, ik ben hartstikke blij dat, uh, dat vandaag het teamverzoet zo goed, goed ging. En uh, dat twee keer goud, één keer zilver en dat is uh, geen reden om te klagen. We hebben het gewoon echt, uh, echt verdiend, vind ik, die gouden plak. En uh, daar geniet ik nu het meeste van. En bij het stadion van voetbalclub Arsenal in Londen... is een standbeeld onthuld van een Nederlandse voetballer. Hij is beroemd geworden door zijn vele fraaie goals. Om nooit te vergeten. One, two, three, tenis, Only one tennis, my camp. Master. Magician. Spectacular. Phenomenal. Ja, het is toch wel heel bijzonder dat, uh, dat mensen het zo waarderen... dat ze je vereeuwigen door middel van een standbeeld. Hè. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Ja, vandaag was een tumultueuze dag in Oekraïne. De grote vraag is, hoe moet het eigenlijk verder met dat land en is er iemand die dat weet? In de studio hier historicus en Oekraïne-kenner Mark Jansen. Goedenavond. Goedenavond. Uh, vanavond was de vrijlating van Julia Tymoshenko uit de gevangenis. Ze ging gelijk naar het Maidanplein in Kiev en sprak daar langdurig de menigte toe. Het is wel een vrouw die weet hoe je het momentum moet pakken. Ze, ze heeft natuurlijk heel veel ervaring als politicus. Ze, is, ze was de d'Arc van de Oranje Revolutie. Toen heeft ze kunnen oefenen voor vanavond. En, maar daarna is ze ook ze is een tijd premier geweest... maar heeft ze ook een tijd gevangen gezeten. Ze is vandaag uit de gevangenis vrijgelaten... nadat ze daar 2,5 jaar had gezeten. Het is een omstreden vrouw. Waarom eigenlijk? Ze is rijk geworden ooit na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... als de gasprinses werd ze genoemd, omdat ze... Ja, gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid die het uiteenvallen... van de Sovjet-Unie bracht om, om zich te verrijken in de gassector. Daarna is ze nog een tijdje vicepremier geweest... onder de, een vroegere president Koetsma geheten. En toen is ze op een gegeven moment in de oppositie geraakt. En heeft ze zich aangesloten bij Yushchenko... in de tijd van de Oranje Revolutie. Toen is ze premier geworden. En heeft ze al heel gauw ruzie gemaakt met Yushchenko... En uh, dat is een van de redenen geweest... waarom die Oranje Revolutie eigenlijk op een grote deceptie is uitgelopen. Ze staat niet bekend als een erg uh, verzoeningsgezinde vrouw, geloof ik. Nee, het is een, uh, een, een populist, wordt ze wel genoemd. Iemand die het sentiment van de, van de, van de bevolking weet te bespelen. Dat deed ze vanavond trouwens ook hè, erg duidelijk. En uh, niet een vrouw die nou uh, de Oekraïners kan verenigen en verzamelen. En wat is er meer voor u, Jean Dark of gasprinses? Ik zou eerder dan haar een gendarme willen noemen, ja, toch wel. Toch ja. wel. Ja. We gaan even naar Kiev, naar historicus, mede-historicus mag ik wel zeggen. Stef Heining, goedenavond. Want u goedenavond. was op het Maidanplein bij de toespraak van Julia Timoshenko. Dat was ik inderdaad. Wat voor indruk maakt het op u? Ja, ik moet zeggen dat ik erg denk aan dezelfde Julia Timoshenko die ik in 2004 heb mogen blazen uh, in Kiev toen ik aanwezig was uh, bij uh, de Oranje Revolutie. Toen woonde ik nog niet in Kiev, maar ik heb uh, toen een uh, aantal keer Kiev bezocht en uh, ja, nu zag het natuurlijk enigszins anders uit. Ik vond haar. Uh, Ze zat in een rolstoel, onder... hè, onder meer. Ja, ja, in een rolstoel en ik vond haar wat ouder. Uh, de stem vond ik wel wat veranderd ook. En, ja, zoals in het zwart gekleed, dat vond ik erg geschikt overigens. Maar dat, uh, dat soort politieke uh, symboliek, die snap ze natuurlijk uitstekend. Ja. Tot uh, vandaag dachten we dat Klitschko, de bokser, de ja, het meest opvallende gezicht van de oppositie was. Uh, maar is die nou ingehaald door mevrouw Timoshenko? Oh nee hoor, dat is heel te vroeg. Dat soort uh, inschattingen mogen nog absoluut niet worden gemaakt. Sterker nog... Ik zou eigenlijk eerder willen zeggen dat uh, de mensen hier uh, op het plein uh, heel nuchter kijken tegen, uh, aankijken tegen de politici van naam. die op dit moment uh, um, hier uh, belangrijke rol spelen van de oppositie. Uh, echt niet positiever tegen Timoshenko dan tegen Klitschko of andersom. Daar is het allemaal veel te vroeg voor. De mensen zijn allemaal. Ten eerste bezig met de rouw, want het is vandaag de eerste van de twee rouwdagen. Die zijn afgekondigd. Voor de doden. En ten tweede, ja, ze willen gewoon dat de zo revolutie zoals ze het noemen, wordt voltooid. En dat betekent dat uh, het niet alleen uh, crescendo gaat hier in de hoofdstad Kiev, maar ook in de rest van het land. Ze u uh, op uh, de mensen op het Marjdaan op het plein om daar te blijven, om te blijven demonstreren. Krijgt u ook de indruk dat dat zal gebeuren? Zeker, zeker. Ik heb... Kunt u mij nog verstaan? Ja, het uh, stottert een beetje, het hapert een beetje, maar ik hoor u. De, de verbindingen rond het maridant zijn er inderdaad nogal uh, hapend. Ik heb met mensen gepraat die uh, vanavond nog een nieuwe tent hebben opgezet. Uh, uit overtuiging, omdat ze er een hard hoofd in hebben of al hun um, idealen en zaken voor waar ze voor gevocht hebben. En waar mensen voor zijn overleden, zo voelen ze het ook. Uh, om die reden hebben ze die tent opgebouwd, symbolisch op de plek waar ze zijn weggejaagd door de politie. Uh, waar mensen zijn komen te overlijden. Omdat ze zeker willen zijn... dat hun wensen worden verwezenlijkt. En zolang dat niet het geval is... blijven ze hier... op de barricades. En daar heb ik heel veel mensen... Uh, over hoe we spreken. Dat dat hun doel, doel is. Oké. Okay. De revolutie gaat nog wel even door in Kiev. Dank u wel voor dit ooggetuigenverslag. Stef Heining. Mark Jansen, even naar de andere partij. Want uh, zoals uh, mevrouw Timoshenko mm. opeens terug was. Zoals president Janukovic opeens verdwenen. Is eigenlijk duidelijk waar die naartoe is? Mm, nou ja, uh, dat werd al gezegd. Hè. Hij, uh, hij is zoek. Hij zou naar Kharkov gegaan zijn. Uh, er werd zelfs gesproken van een, een, een deal die hij had gesloten met een aantal Oost-Oekraïnse uh, machthebbers. Provinciale machthebbers. Die hebben vandaag een congres belegd in Kharkov. Waarin ze, uh, een congres ter ondersteuning van de president. Een congres uh, nou, waarin ze vooral hun eigen positie als Oost-Oekraïners wilden uh, afzetten tegen de Kiev. Hè, waarin ze wilden laten zien, wij, wij, wij steunen dus Kiev niet. Ze hebben wel met zoveel woorden gezegd, wij zijn niet, geen separatisten. Maar ze stelden het eigenlijk voor alsof Kiev, ze en Kiev als separatisten bezig waren. En dat zij in Garkov de constitutionele orde probeerde te handhaven. Waar staat men in Kharkov en in het oosten voor? Zijn dat nou oude communisten, pro-Russen? Maar het zijn ook zakenmannen. Wat moet ik erbij ja, voorstellen? Oost-Oekraïne Oost is, is russisch talig in de eerste plaats. Het is ouderwetser in, in zekere zin. Uh, uh, er zijn oligarchen die daar uh, zich... Uh, de, de industrie die daar bestaat, kolen, staalindustrie industrie, hebben toegeëigend. En er zijn ook heel veel uh, mensen die nog uh, denken, bij wijze van spreken... dat ze nog in de Sovjet-Unie wonen. En die zich nog gedragen alsof ze in de Sovjet-Unie wonen. Er staan ook nog veel Lenin-standbeelden. Ja, nou, vandaag zijn er overigens vrij veel omgetrokken. Vandaag en gisteren. Zelfs ook in Oost-Oekraïne. Maar ik moet er wel even bij zeggen, ik zei net dat het congres kwam bijeen. Uh, dat is toch een klein beetje... Uh, Janukovic hoopte daar een soort steunpunt te vinden dat is toch een klein beetje mislukt. Want uh, dat congres uh, dat, dat heeft plaatsgevonden. En daar werd uh, gescandeerd, Rassia, Rusland, Rusland. Hè, dat was dus, uh, daar hoopten ze op. Maar uh, vervolgens uh, uh, bleek toch dat de, de steun onder de bevolking... voor dit congres toch een stuk kleiner was dan men dacht. We gaan even de stemming in Garkov uh, in Oost-Oekraïne peilen, Want daar is Nico de Borst. Hij werkt daar voor een stichting die straatkinderen opvangt. Dag meneer de Borst. Goedenavond. Heeft u de speech van mevrouw Timoshenko in Kiev kunnen volgen vanuit Garkov? Nee, ik, uh, ik heb de speech van uh, Timoshenko niet kunnen volgen. Ik ben vanavond wel een bezoek gebracht aan, het, uh, aan dat grote plein in uh, Garkov. En uh, ja, als je dat plein uh, kent, dan is aan de ene kant uh, staat daar het uh, enorme standbeeld van, uh, van Lenin. Aan de andere kant wordt het begrensd door het, uh, ja, dat is een soort uh, provinciehuis. En op alle tweede plaatsen was de, de oppositie aanwezig. En ik was er ongeveer om kwart over negen. En ik, uh, ik hoorde van mensen dat, uh, dat ze om acht uur hebben geprobeerd met een kraanwagen bij, uh, bij het hoofd van Lenin te komen, het frontbeeld. En dat is uh, voorkomen door, door mensen uit Garkov zelf, die, die zijn herkenbaar aan, uh, ik heb ze ook zien lopen op, op het plein, aan oranje en zwarte striks op hun kleding. Uh -huh. En die hebben voorkomen dat het standbeeld van, uh, van Lenin naar beneden gehaald werd. Het Lenin standbeeld nou, staat er nog in Garkov. Ja, dat staat nog steeds op zijn, op zijn sokkel. En ook een enorm standbeeld. Ze zijn ook bang dat, uh, dat de metro die eronder loopt... dat die de schade van ondervindt als, als het uh, omgetrokken zou worden. Uh, aan de andere kant heb je het uh, provinciehuis... Ja. Ik heb net uh, het laatste nieuws staan geweest dat er overeenstemming is tussen de oppositie en uh, de politie. Die ja. zich overigens heel terughoudend opstelt in Kharkov. Uh -huh. Ik heb diverse provocaties gezien naar de, naar de politie toe. En uh, daar ging de politie niet op in. Maar ze uh -huh. hebben overeenstemming bereikt om met het kantoor van de gouverneur het uh, portret van Janne Kovic weg te halen. Maar dan yeah. moeten ze ook weer verdwijnen uit het, uh, uit het provinciehuis. Hoe, hoe is de verhouding daar? Want in Kiev en zeker in als Lviv... in het westen van Oekraïne... is de oppositie nu duidelijk aan de winnende hand. Hoeveel oppositievoerders zijn er in, in Garkov? Zijn dat er, nou, er heel weinig? Waren, er waren vanavond ongeveer om, om acht uur... Met, uh, met die schermutselingen die er geweest zijn. Er waren ongeveer tweeënhalfduizend uh, mensen... op het plein in, uh, in Garkov. En ik kan u zeggen, als je de... De, de bevolking van Garkov uh, spreekt. dan is het draagvlak voor, uh, voor is volledig weg onder de bevolking in Oost-Oekraïne. Uh, Oost en dat betekent niet dat ze zich van Rusland afwenden. Uh -huh. Want ik heb er vandaag nog een heel duidelijk gesprek met iemand over gehad. en die zegt van ja. eigenlijk uh, Lenin die heeft uh, Oost-Oekraïne in 1922 uh, bij, het, uh, bij, de, bij de Kiev met drie regio's eromheen gevoegd. En heeft eigenlijk Oekraïne uh, de Republiek Oekraïne in de, in de Sovjet-Unie gebracht, ja. heeft die sterker gemaakt. Dus eigenlijk is Oekraïne, zoals ze mij vertellen, is in 1991 pas een echt land geworden. Ja. En vandaar ook dat ze zich eigenlijk familie van Rusland. Van, Rus van, van de Russen voelen. Ja. Ik, ik dank u wel, meneer De Borst, voor dit verslag uit Garkov. Nou ja, de revolutie een beetje op kouse voeten. Maar toch ook wel uh, aan, aanwezig blijkt te zijn. Dank u wel hoor. Mark Jans hier in de studio. Ja, ingewikkeld land aan het worden. Het uh, westen rond de uh, WIF wil duidelijk bij uh, Europa horen. Kiev nu toch ook wel. Uh, nou, We hoorden net van uh, meneer De Borst... Ja, hoe schizofreen het eigenlijk in het oosten is. Hè, van, uh, van de president af willen, maar niet van de band met Rusland. Is, is het eigenlijk wel een land nog, Oekraïne? Uh, ja, wat zal ik zeggen. Het is, het is officieel een land. Hè? Het, het, het heeft één regering. Het heeft een, een, een, en, en het is ook wel zo dat, dat, dat de bevolking zich wel Oekraïens voelt. Het is niet zo. Hè? Er is een grote verdeeldheid. Oost-Oekraïners en West-Oekraïners denken over heel veel dingen. Heel verschillend. Komt er natuurlijk in meer landen voor. Hè? Je hebt ook verdeeldheid in België, om eens iets te noemen. Ja, wij hebben de Friese, ja. Zelfs in Nederland heb je verdeeldheid hè, tussen het zuiden en het, en het noorden. Uh, de, maar in Oekraïne is dat wat groter, denk ik wel, dat verschil. Uh, Oosten is Russisch-talig, uh, Westen is Oekraïnstalig. Maar uh, uh, de, de speculaties van Janukovic en, en denk toch ook wel de Russen dat ze dit verschil konden gebruiken om, om een soort splitsing in dat land aan te brengen, dat is toch duidelijk mislukt. Want dat was wel de bedoeling van Poetin, denkt u? Nou, uh, nee. Ik denk dat Poetin. De eerste optie van Poetin was om Oekraïne als geheel binnen zijn invloedsfeer te houden. Uh, wat nu zijn tweede optie is, dat moeten we even afwachten. Ik denk dat hij toch een beetje bang is om dat land te gaan splitsen. Omdat dat natuurlijk allerlei hele onoverzichtelijke gevolgen kan hebben. Ja, als je een land gaat splitsen, we hebben het in Joegoslavië gezien, kan dat tot uh, verschrikkelijke rampen leiden. En dan moet je maar afwachten wat, uh, wat, wat, wat er nog voor, voor je overblijft. U denkt dat Oekraïne wel in land blijft? Uh, de Krim is toch wel een probleem. He, Krim is natuurlijk een beetje uh, Krim wordt bewoond door een Russische meerderheid. Uh, dat is de enige provincie van, uh, van uh, Oekraïne waar dat voor geldt. Dat is zeker maar. Uh, Krim in zijn eentje zich afscheiden, dat zie ik toch niet zo gaan gebeuren. Hè? Het zou alleen kunnen gebeuren als de Russen daar echt heel veel voor voelen en daar ook veel voor over hebben. En ik weet niet of ze dat aandurven. We hadden het over de dag dat de president van Oekraïne in het niets leek te verdwijnen en de gasprinses terugkwam op het Maidanplein in Kiev. Bedankt, Mark Jansen. Op de voorlaatste dag van de Spelen staat de muziek in het oog... het kan ook eigenlijk niet anders in het teken van Sochi. We gaan naar Sochi. We hebben contact met een van de mannen die ons de afgelopen week... elke dag heeft bijgepraat op televisie. Henry Schut. Henry, de Spelen zit er bijna op. Wat was voor jou het mooiste moment... Oeh, um, ik denk het moment dat ik als, uh, gewoon als schaatsfan en televisie kijker, besefte dat we de Nederlandse mannen op de 500 meter goud, zilver en brons gingen winnen. En dat was uh, eigenlijk vlak voor de finish van Jan Smekens. Want vlak daarna hadden we toch vooral medelijden met Jan Smekens... dat hij net geen goud had gewonnen. Terwijl hij eerst dacht van wel. Maar vlak, vlak voordat hij finishte, was eigenlijk het, ja, het soort van historische moment... dat we beseften dat goud, zilver en brons op een afstand waar nog nooit goud was gewonnen... allemaal voor Nederland waren. We hebben je gevraagd welke muziek... jou het meest aan deze spelen in Sochi zal gaan herinneren. Wat wil je graag horen? Uh, de laatste anderhalve minuut van de nieuwe single van Blautsung. Want dat is het liedje waar wij elke dag Studio Winter mee hebben afgesloten. En expres de laatste anderhalve minuut... omdat het hele liedje gaat over een totaal onder onderwerp dan topsport... Maar juist dat laatste stukje gebruikten wij altijd en dat past heel erg goed bij de sfeer van topsport en olympisch vuur en al die mooie prestaties. En waarom past Bloutzen daar zo goed bij, bij die sfeer? Ja, dat zit hem een beetje in de, in de effecten in de muziek en uh, gewoon dat, die, die paar kleine zinnetjes die erin zitten. Ja, dat, is, dat kan je aan muziek niet zo heel goed uitleggen, behalve gewoon door ernaar te luisteren. Uh, ja, dat, dat, het klopte gewoon met, met de schaatsbeelden... en de short track beelden en de snowboardbeelden. beelden. Nou, we gaan hem helemaal draaien... maar let dus vooral op die laatste anderhalve minuut. Hartelijk bedankt, Henry Schut. En dit is Applausen. Herinnering aan Studio Sportwinter Bloutzen en Promises of No Man's Land. Dichter en wetenschapper Leo Froman is vandaag op 98-jarige leeftijd overleden. Vrooman was in juli 2012 de gast in Met het oog op morgen. Hij was toen op zoek naar het dagboek waar hij in 1942 aan begonnen was. Of hij het ooit teruggevonden heeft, dat weten we niet. Weet u het misschien, professor Robert Dijkgraaf? Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij uh, heel veel materiaal ook uit die tijd heeft. Uh, ook prachtige, prachtige illustraties. U uh, bent een groot bewonderaar geweest hè, van Vormans werk. Ja, ik ben een, uh, een groot bewonderaar van hem. Uh, nog steeds. Het is, uh, ik denk, echt een van de allergrootste talenten... die Nederland uh, de, de laatste eeuw heeft voortgebracht. Uh, niet alleen als, als, als dichter, als wetenschapper, als tekenaar... Als uh, en uh, ja, ook absoluut uniek individu. Schets dat is, dat unieke individu, Vrooman. <laughs> nou, het is natuurlijk ook een fascinerend leven... Uh, door, door veel drama gekleurd... Uh, net op tijd in ont, uh, Nederland ontvlucht... Uh, bij de komst van de Tweede Wereldoorlog... toen mm. naar uh, Indonesië toe... in kampen terecht te komen, naar Amerika, et cetera. Mm -hmm. En in alles wat hij heeft gedaan, altijd eigenlijk die, ja, die soort kleine menselijke maat uh, behouden. Wat ik zo enorm bijzonder aan hem vind, is dat hij uh, zich eigenlijk over alles verwondert. Uh, de allergrootste zaken in de wereld, maar ook de hele kleine dingen. Uh, gewoon de liefde, liefde voor zijn vrouw Tineke, voor zijn kinderen. Uh, het, uh, de simpele experimenten die hij in een lab doet. Uh, het grote en het kleine allemaal... Voor... Ja, het komt bij hem samen. Dat is denk ik iets, iets absoluut unieks. Wat was zijn betekenis als wetenschapper? Want dat zullen veel mensen niet weten. Ja, hij, uh, hij, nou, hij, genoeg om een, een effect naar hem vernoemd uh, te krijgen. Het, het Vrooman effect. Hij uh, was hematoloog, onderzocht uh, bloedstolling onder andere. En wat uh, is het Vrooman effect? Het, het is, uh, ik ben zelf geen bioloog, maar het is een effect uh, wat uh, iets zegt over uh, de absorptie van eiwitten in, uh, bij bloedstolling. Uh, maar, uh, ja, zoals hij zelf ook altijd... de heeft gezegd, dat zowel in zijn wetenschap... als in zijn uh, gedichten... dat hij altijd... Uh, het wonderlijk is geweest... Dat hij, dat hij dingen heeft ontdekt... waar hij zelf niet naar op zoek is geweest. Mm -hmm. En... Uh, die, die spontaniteit die hoort bij dit soort ontdekkingen. Uh, die vind je op een hele mooie manier, denk ik, gereflecteerd. zowel in zijn gedichten als in zijn wetenschappelijk werk. Hij woonde in uh, Texas uh, de laatste tijd. U ja. woont tegenwoordig ook in Amerika, hoewel elders. Heeft u hem daar nog ontmoet of gesproken? Nee, we hebben elkaar alleen via Skype uh, een paar keer ontmoet. Dus dat is uh, ook helemaal van deze tijd. En uh, het leuke vind ik ook dat hij juist... Uh, uh, nee, natuurlijk tot, tot het allerlaatste actief is gebleven. Ook met zijn gedichten, maar ook met, met, uh, met de computer... waar hij die tekeningen maakten. Het is uh, een man die eigenlijk ja, iedere, iedere dag in zijn leven... op de ontdekkingsreis is geweest. We hebben u gevraagd een paar dichtregels van Leo Froman voor te lezen. Wat wordt het? Ik heb een stukje gekozen uit een vrij recent gedicht uit 2010. Uh, het is eigenlijk aan zijn dochter Peggy gericht en uh, het gaat als volgt. Om jou fundamenteel te kunnen snappen zou ik over een afwezige brug naar een atoom van je moeten stappen. Maar zelfs dan mijn handen niet aan je kwantum zou branden. Hoe ver deinst ik dan terug over die schijnbare brug om je nu reusachtig geheel te kunnen overzien? Alles is zo prachtig en bovendien te veel. Leo Voman, hij overleed op 98-jarige leeftijd vandaag. En we stonden bij zijn betekenis stil... samen met professor Robert Dijkgraaf. Bedankt, meneer Dijkgraaf. Met heel veel genoegen. We hadden vandaag nog even twee gouden medailles binnen... op de ploegenachtervolging. Maar nu is het ook wel klaar. Met acht gouden, zilveren, zeven zilveren... en negen bronzen medailles voor Nederland... worden morgen de Olympische Spelen in Sochi afgesloten. Gebeurde er meer dan Nederlandse overwinningen bij het schaatsen alleen? We gaan terugkijken op Sochi... met journalist en schaatshistoricus Marnix Koolhaas. Hij zit in Studio De Smet in Amsterdam. En met oud-schaatscoach uh, oh. en oud-chef de mission... bij de Spelen in Vancouver, Henk Gemser. Welkom allebei. Goedenavond, Max. Ja, goedenavond. Uh, meneer uh, Gemser, zullen we maar even beginnen... met de overwinning bij de ploegenachtervolging vanmiddag? Wat vond u, u heeft, ervan? U heeft de leiding. Wat ik ervan vond, zoals iedereen in Nederland uh, dus uh, daar dus een mening over had... in positieve zin, uh, we waren dominant op beide fronten En dat, uh, dat is een uh, genoegen in we topsport. Waren, we waren heel dominant dit keer, Ja, ja, ja het, was, uh, uh, het was afgetekend en het konden kon zich ook al een beetje aan. Uh, door dus de, de zee van, uh, van uh, resultaten die we dus de afgelopen dagen hebben gehad. En het vertrouwen wat je daaruit putt. Uh, dat je bijna aanmatigd mag zeggen, we zijn de beste... en uh, dat moet, moet deze dag nog beginnen. Meneer Kohaus, spelt uw borst ook op van trots... Ja, vanzelfsprekend. Dit, dit is een ongekend historisch succes voor Nederland uh, in het schaatsen. Ik bedoel, zo dominant zijn we nog nooit geweest. Tenminste niet op de Olympische Spelen. Het was altijd zo dat wij in de tussenliggende jaren uh, het schaatsen beheersten, maar dan kwamen die Spelen en dan gooiden die andere landen er een tandje bovenop. En dan uh, hadden we toch altijd enorme concurrentie. Maar deze keer hebben we die dominantie gewoon door kunnen zetten. Ja, ze hebben gewoon gecapituleerd, hè, die andere landen. Nou, het was af en toe bijna op het gênante afjaar... hoe uh, sommige ploegen zelfs uh, niet eens meer serieus uh, in het strijdperk traden. En, en dat was voor het imago van de sport uh, als kijksport natuurlijk niet, niet echt goed altijd. En welk land vond u het meest gênant? Uh, nou, ik vond uh, Rusland met name bij de heren heel erg gênant. Skobrev, uh, iemand die, die enorm liep op te scheppen voorafgaand uh, aan, aan de spelen. Hoe geweldig die was. Ze hebben alle mogelijke middelen gehad... Uh, de Russen de afgelopen vier jaar om zich erop voor te bereiden. En dan in de dan, dan reizen als een stelletje beginnelingen. D dat was echt meer dan gênant. Als ik uh, Poetin was, dan, dan, dan stuur, wist u het wel. stuurde ik uh, Skobrev uh, naar, naar Siberi... Om, uh, om een paar jaar uh, te gaan uithakken. Die jongen die, die verdient echt helemaal niets meer. Geen enkel respect meer. Meneer Gemser, vond u de Russen ook zo laf? En trouwens de Nooren ook. En er zijn er nou, een paar aansluitend, die niet aansluitend, aansluitend daarop is het uh, natuurlijk ook te constateren. En, en de verbazing was, was echt inderdaad totaal bij mij toen, uh, toen ik ontdekte... dat de Russen, maar ook de Nooren zich terug op de 10 kilometer. Dat is op een Olympische Speler niet uit te leggen. En met name dus uh, Rusland en Noorwegen met een enorme schaatsgeschiedenis... Waar we dus uh, heel veel jaren dus, uh, toch een fikse concurrenten hadden. Wat zeg ik? Ze streven ons voortdurend voorbij. Mm -hmm. En, uh, en dan, dan laten ze het afwijden. Nou, dat is ook een slecht signaal. En in die zin uh, moet ik zeggen dat, uh, dat we natuurlijk heel erg trots zijn op onszelf. En dat we zeer ingenomen zijn met datgene wat we hebben gepresteerd. Maar er zijn ook momenten van zwakte geweest... die dus uh, niet te ontkennen zijn bij de tegenstander. Ja. Waardoor op een gegeven moment winnen ook dus, dus gemakkelijker werd. We hebben u beiden gevraagd om het mooiste uh, schaatsmoment... Van, uh, van deze afgelopen, Olymp bijna afgelopen, Olympische winterspelen. Meneer Gemser, wat is uw mooiste moment geweest? Steven Groothuis. Kijk naar de snelheden. Groot is nu al in de bocht. Heelen is kapot. Een doorstampen, doorstampen. 1, 8, 89. Daar ligt de streep. En hij is voor! Is oh, dat geweldig! En daar komt 1, 8, tegen de 30! Wat een tijd! Onwaarschijnlijk ja, een tijd! Ja, dat was in, dat het. Was duidelijk, hè? Leg nog eens uit waarom dit echt het moment was. Nou, als je de mission van Vancouver ooit... Ja. Eh, heb je dus dat je dus heel dicht bij de jongens komt. En in het voortraject voor Vancouver ben ik anderhalf jaar... ben ik bij ze te gast geweest op trainingskampen. Waar de spanning dan niet hoog is. Want er zijn er geen wedstrijden. En dan kom je dus met, met elkaar in gesprek. En dan, dan, dan wordt je familie van elkaar. En dat is in de jaren daarna. Na Vancouver. Eigenlijk natuurlijk niet meer zo geaccentueerd. Maar als je elkaar tegenkomt. Dan weet je van elkaars achtergrond. En elkaars situatie. En Stefan met name in de privésfeer. Heeft het heel erg moeilijk gehad. Daarnaast ja. heeft hij ook fysiek. Heel erg veel tegenslag en blessures gehad. En als hij dan zo terugkomt. Dan, dan, ja, dan juich je van binnen. Maar nix Koolhaas, wat was het moment waarbij u van binnen ju juichte? Nou juichte niet, ja. Het was het moment dat Koen Verweij de 1500 meter finish passeerde. En exact dezelfde tijd bleek te hebben als de, de Paul Brodka. En, en de totale verbijstering van, van wat gaat er nu gebeuren? Gaan we die duizendste krijgen? Hoe gaat dit aflopen? En, en, en, nog nooit vertoond in de schaatsgeschiedenis. We gaan het horen, nog één keer. 1,45 rot, is dat de tijd. tijd. het of je niet? wordt het niet? Wat het goud oe, of wordt oe, het niet? Oe, het, wordt het, oe, niet. Oe, het wordt het zo, oe, oe, oe, gelijk! Gelijk! Niet werven! Oh, Lissa, Serapet! repet. 45 rotsen staan gelijk. Nee zeg, nee zeg. Verwij en Broedka staan gelijk. En nu gaat het om de duizendste van de seconde. Oh, oh, oh, oh. oh. Gaan we het weer meemaken. En nu, en nu. Kom op met die duizendste. Nee, het is Broetka. Drie duizendste oh, nee. zit tussen. Drie duizendste zit tussen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Broedka wint het goud. En Koen Verwij moet genoeg nemen oh, met de zilveren medaille. Geweldig. Ja, ze hadden natuurlijk eigenlijk allebei goud verdiend, vind ik. Het was voor het schaatsen wel goed dat Polen hiermee liet zien... als enige land trouwens wat, wat echt het heel goed gedaan heeft bij deze Spelen. Goud, zilver en brons. En dat naar die bronzen plak van vier jaar geleden bij de dames achtervolging. Die hebben als enige goed geïnvesteerd en, en konden concurrentie geven. Maar eigenlijk, ja, die drieduizendste... ik vind het een volkomen fictief verschil. Het, het valt niet uh, waar te maken in de praktijk. We gaan het ook even over de andere sporten hebben... want uh, die hebben jullie vast wel een beetje gevolgd. Uh, meneer Koolhaas, welk ja. ander moment dan het schaatsen... maakte de meeste indruk op u? Um, ja, als je short track niet ook schaatsen mag noemen... maar uh, voor mij is het uh, allebei... Uh, e e is het allebei hardrijden. Maar ik, ik vond uh, de manier waarop de Nederlanders... zich daarop hebben gemanifesteerd... en uh, het, uh, ja, enorme teleurstelling natuurlijk in de, in ja. de ploegachtervolging. Maar uh, ja, dat is echt... Uh, daar is de internationale concurrentie veel groter. En ik ben zo blij dat de KNSB daar ook de afgelopen jaren... serieus in heeft willen investeren... om die sport ook op zo'n hoog niveau uh, te krijgen. Dat, uh, dat heeft mij heel veel uh, plezier gedaan. En ik denk dat... De, vooral ook de uitwisseling, de synergie die er tussen short track en het uh, hardrijden en de lange baan is geweest. En ook mm. met het marathonschaatsen, dat die elkaar sterker hebben gemaakt. En dat dat mede een, een oorzaak is geweest van de successen nu. Je ziet bijvoorbeeld in Noorwegen, want dat doet alleen nog maar lange baan. Heeft geen short track, heeft geen marathon, heeft niks. En dat, dat is ook een, een reden dat, uh, dat ze achterblijven. Maar voor mij was dat shorttrack wel, de, stak er daardoor bovenuit. We gaan ook even een fragment van het short tracken. De start. Zes minuten sensatie, vijf ploegen op het ijs. Valpartij Nederland meteen en gaan we door. We gaan door. Het was bij het koplok. En soms wordt er dan opnieuw gestart. Maar dit is ongelooflijk. Je houdt het niet voor mogelijk. Er waren enorm veel scenario's mogelijk. Maar dit, een valpartij na amper 40 meter schaatsen, dat kan toch niet. Ja, het short-track drama. Henk ik begreep dat op het schaatsen na u het bobslee het mooist vond, hè? Ja, het resultaat van het bobslee en dat had ik dus uh, in mijn, mijn omgeving al aangekondigd... dat ik dus uh, met name bij het, de, de dames tweetal... dat ik daar heel hoge verwachtingen van had... en dat uh, sprak ik luid op uit. Ik heb ook, uh, net zoals Martin, ook uh, natuurlijk heel erg aandachtig... dus het, uh, het, het snowboarden gevolgd, maar ook uh, het short-track... En uh, met name dus Esmee Kamphuis, zoals hij bij het bobsleden dus, uh, zich heeft gemanifesteerd... was met datgene wat ik uh, aankondigde als superkwaliteit... een sportvrouw met een remster uitstekend... Uh, ja, dat, uh, dat is inderdaad ook, uh, ook bewezen met een helaas vierde plek. Maar het is uh, indrukwekkend hoe Esmee Kamphuis op een gegeven moment... die uh, bob naar beneden heeft gestuurd We gaan luisteren naar het bobsleden. De beste klassering voor Nederland is de zesde plek van Eline Jurg in 2002. En een ruime voorsprong voor Esme Kamphuis op weg naar de finish. Een goede afdaling van de Oranje Bob. En de in ieder geval beste klassering uit de geschiedenis van het vrouwenbopsleeën. Vier jaar geleden nog achtste. Nu al in ieder geval drie plaatsen beter. Ja, dat was het bobsleden. De echt, en echt goed, echt, echt goed. Hè? Dat was een prachtige moment inderdaad. Mag ik jullie allebei bedanken? En wat moet Nederland nog leren voor over vier jaar in Zuid-Korea, meneer Koolhaas? Of zijn we eigenlijk volleerd? Nou nee, ik vind dat de KNSB nog wel een historische verantwoordelijkheid heeft... door het kunstrijden nu ook op de kaart te gaan zetten. Daar waren we ook heel goed in en we hadden geen één deelnemer nu. Dus daar moet nu ook in geïnvesteerd gaan worden. Meneer Koolhaas, wat is uw uh, droom voor Zuid-Korea? Het consistent beleid wat, wat nu ingezet is uh, met de sportbonden vanuit NOC-NSF... dat daar waar dus de enorme teleurstellingen ook bij dus het shorttrack zijn geweest. Niels Kessel gisteren een prachtig uh, commentaar gaf na afloop van die enorme teleurstelling... in de richting van, uh, van Freek van der Wart, zijn collega, indrukwekkend zoals hij dat interview verzorgde. Dat soort jongens die dus zich totaal hebben gemobiliseerd om dus uh, hun drive en hun... hun, hun, hun een doel te bereiken in de richting van absoluut presteren... Daar, daar, dat moet support hebben voor de komende vier jaar. Dus het, en daarnaast, het snowboarden, ja, dat moet nog een tandje scherper. Wij zijn trots op Oranje en u beiden heeft ons daar weer in gesterkt vanavond. Marnix Koolhaas en Henk Remser, van harte bedankt. Graag gedaan. Harry Schut hoorde u daarnet. Zijn sidekick deze week was Erben Benemars. Ook uh, voor hem zijn de dagen in Sochi een beetje geteld. Erben, uh, ik heb het ook aan Henri Schut gevraagd... wat zijn moment van de Spelen was. Wat was jouw moment? Nou, het moment van de Spelen was eigenlijk op het moment... dat Nederland een sweep deed op de 500 meter. Een afstand waarop we eigenlijk nooit een medaille gehaald hebben... nooit een gouden medaille gehaald hebben... Dat, dat, toen dat begon, in de eerste weken al, toen wist ik al van... nou, dit gaan ongelofelijke speler worden... die echt ongelofelijk succes, succesvol gaan worden. Uh, en daarom staan we nu ook gewoon al, al bijna op 23 medailles. Want de 10 kilometer en zo, dat wist je wel dat Nederland dat zou winnen? Ja, dat, dat gaan we wel, wel winnen. En zijn ook weken, we zijn nou echt een grootheid in de schaatsen. En dat komt niet alleen maar omdat we één groot talent hebben... maar dat komt omdat we op allerlei verschillende afstanden... door verschillende Nederlanders gouden medailles halen. En ik denk dat Nederland daar gewoon heel erg trots op zijn. En ik denk dat Micha Mulder daar op die 500 meter... dat gewoon uh, de aanzet voor gegeven heeft. Ben je er nog aan toegekomen om naar muziek te luisteren in Sochi, Erben? Ik ben helemaal niet uh, van, van, uh, to aan toegekomen voor de, voor de, voor de, voor de muziek. Uh, ik heb de hele dagen gewerkt hier. En de enige uh, muziek die ik gehoord heb... is eigenlijk de, de tune van onze opening, uh, van, van, van, van, ons, van onze show. Daar, uh, ik, weet, ik weet niet eens hoe de band heet... maar dat is Sorsi, Sorsi, Sorsi, Sorsi. En dat is een hartstikke geinig liedje. Dus als ik uh, zo meteen terugkijk op deze spelen, dan denk ik aan, dat, aan die tune. Zeg het nog eens. Sorsi, Sorsi, Sorsi. Sorsi, Sorsi, Sorsi. En het is een soort van liedje waarop, uh, waarop uh, een Russische zanger zingt... Uh, uh, dat hij graag naar so Sochi wil. Uh, dat het een mooie, mooie stad is. En, uh, de precieze tekst weet ik niet, want het, want het is namelijk Russisch. Maar het is in ieder geval heel grappig. En uh, daarmee beginnen we iedere keer onze avondshow. Erben Wennemuis, dankjewel. En hier is hij dan, Hij heet Willy Tokarev met Sochi, Sochi, Sochi. MUZIEK <middels> Белые брючки, розовая жизнь Я знаю эти штучки, карманчик мой, держись Ой, Сочи, Сочи, Сочи, Сочи, Сочи Пойду лежать на каменный песочек Здесь солнце одинаково всем греет Грузину, украинцу и еврею А я приехал в Сочи из Нью-Йорка И снял себе в жемчужине коворку. Я жизнью наслаждаюсь очень-очень. Насколько позволяет город Сочи. Ой, черное море, белый пароход. А я приехал в Сочи на денежный расход. Белые брючки, розовая жизнь Я знаю эти штучки, карманчик мой держит А ночи, ночи, ночи, ночи, ночи Здесь в Сочи почему-то все короче Полярную бы ночку на минутку Я загулял бы в Сочи не на шутку Здесь девочки стройнее кипариса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 MUZIEK Tokarev met Sochi, Sochi, Sochi. Volgende keer draaien we zijn nummer. Garkov, Garkov, Garkov, beloof ik u. Frederike Geerdink, goedenavond. goedenavond, welkom. Goedenavond. Uh, moet ik zeggen, Nederlandse journalist in Turkije... of Nederlandse journalist in Koerdistan? Nou, ja, ja, ja, Koerdistan toch. Want ik ben nu wel echt gevestigd daar ook, ja. Waar woon je? Diabakker. En daarvoor? Daarvoor in Istanbul. En wat gaf de doorslag om te verhuizen? Nou, de doorslag om te verhuizen was dat ik uh, steeds meer over de Koerdische kwestie ging schrijven. En ik vond, dan moet je ook uh, in de, wat onofficiële de hoofdstad van de Koerden is zitten. In Istanbul wonen meer Koerden dan in de stad waar ik woon weliswaar. Maar het is uh, ja, het hart van de, van de Koerdische beweging ook. Dus ik dacht, als ik daarover schrijf, moet ik daar ook wonen. De volgende vraag is natuurlijk... waarom ben je, sinds je in Turkije werkt... steeds meer over de Koerden gaan schrijven? Nou, in het begin was ik um, vooral geïnteresseerd... in mensenrechten in het algemeen in Turkije. Um, maar toen durfde ik me nog niet zo heel erg over uit te spreken... omdat ik Turkije nog niet zo goed kende. En daar heb ik me eerst... Ja, jaren in verdiept. Ik er sinds 2006. En dan moet je die... Want wat nationalistische Turken nog wel eens zeggen... is dat mensenrechten en respect voor identiteit van minderheden... een westerse uitvinding zijn om Turkije te verdelen. En dat kan je niet zomaar terzijde schuiven als je ergens nieuw komt. Je moet dat onderzoeken. Hoe zit dat dan? Waarom denken ze dat? Is Anders dat denken zo? ze dat jij Turkije ook wilt verdelen. Ja, ja dat denken ze. Sommigen nog steeds. Maar... Ik vond dat ik me daar eerst in moest verdiepen... en dat eerst allemaal moest snappen voordat ik, voordat ik een stap verder kon maken. En, um, ja, en me daarover durfde uit te spreken en me daar verder in durfde te verdiepen. En die verdiepen. stap verder is, ik vestig me daadwerkelijk in Koeristan. Ja. ja. Morgen verschijnt je boek Die jongens zijn dood. Wie zijn de jongens? De jongens, dat zijn een groot deel van 34 slachtoffers... van het bombardement van Oeludegge. Dat uh, gebeurde op 28 december 2011... Het overgrote meerderheid van die 34 waren minderjarig. Dus dat zijn de jongens. Hoe kwamen ze aan hun eind? Door een bombardement. Maar hoe ging dat in zijn werk? Dat ging zo in zijn werk. Ze gaan daar veel smokkelen op de grens met Irak is dat. Um, ze halen sigaretten, thee en benzine vooral van de andere kant van de grens. Um, dat doen ze al decennia lang... Ze gingen die avond uh, weer en op het moment dat ze terugkwamen... er zijn drie weggetjes waarmee ze weer terug kunnen naar hun dorp. Die werden alle drie afgesloten door het leger. Dus ze zaten, ja, uh, klem, zeg maar. En toen zijn ze in, uh, binnen een uur een aantal keer gebombardeerd... en uh, vier overlevenden en 34 doden vanuit de lucht. Ja. Waarom de... deed de luchtmacht dat? Nou, toen ik voor de eerste keer daar kwam, een paar dagen na het bombardement... toen heb ik de mensen daar ook gevraagd... waarom denken jullie dat dit gebeurd is... En toen zeiden zij, um, iedereen zegt, alle Koerden zeggen dat is omdat we Koerden zijn. Als journalist neem je daar natuurlijk geen genoegen mee. Um, Want de luchtmacht bombardeert niet elke dag Koerden. Nee, precies. Dus ik, ik wilde onderzoeken, het greep mij wel aan... van wat is er dan gebeurd, waarom die avond, waarom die mensen, waarom die plek... En ben je daar uitgekomen? Ja, ik ben er behoorlijk goed uitgekomen. Het is, het is moeilijk om het helemaal zeker te zeggen... omdat, er, omdat de belangrijkste rapporten geheim zijn... Um, maar waarschijnlijk is dat um, er was vage intelligence... dat er een hoge PKK-leider uh, de grens over zou komen. En toen is het idee ontstaan dat hij in een groep smokkelaars zou zitten. En belangrijk om erbij te zeggen is dat er 2,5 maand voor dit bombardement... was er een hele grote aanslag van de PKK waarbij 24 militairen omkwamen. Dus ze dus waren land, een beetje neus. Ja, het hele land ademde wraak, zeg maar. En, en dit bombardement is, voor zover ik heb, heb kunnen uitzoeken... is het de wraak geweest voor die aanslag... Um, en jouw stelling is, het waren smokkelaars, ze, ze gingen naar uh, Irak de grens over... voor sigaretten, voor benzine. Nou, Weet je zeker dat het geen PKK-strijders waren? Ja, ja want uh, de PKK-gebruikt die wegen niet. Ze, komen wel, ze zitten wel in het noorden van Irak, in dat gebied, maar niet precies dat gebied. En er zijn allerlei redenen voor, bijvoorbeeld dat de kant aan, uh, aan de Iraakse kant is, is, is het vlak en niet begroeid, dus je kunt je daar niet verschuilen. En, nou, er zijn allerlei redenen waarom dat geen goede plek is voor uh, PKK-mensen om de, om de grens over te gaan. En, en ook dat het leger een deel van de mensen die smokkelde, die werken ook voor de staat. Die zijn ooit bewapend gedwongen door de staat om te helpen vechten tegen de PKK. Dus ze wisten, de militairen weten precies wat er op die grens gebeurt. Ik ben ook zo vaak in het dorp geweest dat ik ook heb gezien dat de smokkelaars dezelfde route gebruiken als de leger die naar hun basis gaan. Dus die komen elkaar gewoon tegen, weet je wel? Dus ze weten, het leger weet dat die mensen daar smokkelen. Er is een uh, hele geschiedenis van bloedvergieten in de regio. Waar, waarom grijpt nou de dood van deze jongens jou zo aan dat je dat tot kern van je boek hebt gemaakt? De eerste keer was het dat ik er naartoe ging was het vooral nieuwsgierigheid naar wat er gebeurd is. En um, een meisje heeft me wel aangegrepen daar die waar ik de eerste keer mee in contact kwam. Ze was toen 17 en ze had haar 13-jarige broertje in het bombardement verloren. En, en ze keek me aan met toen die grote ogen vol ontzetting gewoon. En ik, en ik wilde daar... Ja, dieper ingaan van wat, uh, wat was dat dan voor ja. jongen en waarom sturen ze jongens van 13 jaar uit smokkelen Waarom is dat dan? En ja, ja ik, ik werd er gewoon telkens weer naartoe gezogen omdat ik wilde weten wat er gebeurd was. Aan de hand hiervan beschrijf je eigenlijk ook de hele geschiedenis van het Turkse-Koerdische conflict. Wat me op de vraag brengt van wie is een Koerd? Want ergens in het boek staat ja, uh, Koerd is iemand die zich een Koerd voelt. Ja. Dat lijkt me een beetje een cirkelredenering. Ja, Wie zijn de ja. Koerden? Ja, Daar ben ik ook best lang mee bezig geweest. Om uit te zoeken van wat zijn de Koerden nou eigenlijk. Want er zijn ook die assimilatie. Sinds de Republiek Turkije. Die in 1923 gesticht is. Um, zijn ook heel veel Koerden. Zeg maar een beetje vergeten dat ze Koerd zijn. En nu wordt gezegd, iemand die een Koerd is iemand die zichzelf een Koerd noemt... maar er zijn ook veel oudere mensen die zichzelf helemaal niet zo noemen, maar eerder misschien als moslim of als dorpeling of als stedeling... zijn dat dan geen Koerden. Maar er is ook een soort natuurlijk een culturele werkelijkheid van mensen die die taal spreken. En, maar dat kun je ook niet zeggen. Je kunt ook niet zeggen, koerden zijn mensen die Koerdisch spreken... want die assimilatie is ook weer zo... Zeg maar, succesvol geweest zou je kunnen zeggen dat ook veel Koerden zijn die hun eigen taal niet meer spreken of niet goed spreken. Dus het is wel heel erg zoeken naar wat zijn die Koerden nou eigenlijk. Maar het heeft wel heel erg een historische, culturele werkelijkheid, ook behalve de politieke die er de afgelopen decennia bijgekomen is. Net zo'n groot probleem is: waar ligt Koeristan? Want uh, dat beschrijf je ook in Turkije, zeggen ze gewoon. Dat bestaat niet. Dat kun je helemaal niet aanwijzen op de landkaart. Ja, ja, dat zeggen ze dan inderdaad van: pak de landkaart erbij, wijs het aan, Koerdistan. Waar ligt nou ja. het? Waar ligt het? Het ligt voor het grootste deel in zuidoost-Turkije. Dat, dat is veruit het grootste deel. En dan ligt er ligt een klein stukje in noordoost-Syrië. Daar hebben ze nu ook een soort van onafhankelijkheid ge gecreëerd. Dan een flink stuk in noord-Irak, waar al jarenlang echt een ook een grondwettelijk vastgelegde onafhankelijkheid is. En uh, een strook in Iran. Ja, 40 miljoen mensen, alles bij elkaar. Die hun eigen cultuur willen, die hun eigen land willen, die hun eigen. Wat willen ze? Uh, nu is het, gaat het er vooral om dat ze de rechten willen die ze ook volgens uh, internationaal recht hebben. Er zijn bijvoorbeeld twee belangrijke verdragen van de Verenigde Naties waar in het eerste artikel staat dat volkeren een recht hebben op zelfbeschikking. Dus dat willen zij ook. Ze willen niet per se een eigen land. Maar wel van, geef ons uh, regionaal bestuur in ieder geval. Maak er een federale staat van. Maar dat, dat is in Turkije zelfs ook onbespreekbaar. is ook separatisme. Kijken wat de reacties in Turkije zijn... als ze erachter zijn gekomen dat je een ja. boek erover hebt geschreven. De jongens zijn dood. En dank je wel voor je komst, Frederik Geerdink. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Leopard, kandidaat talismanen Iger Sochi 2014. Sochi is safe. record, Olympische record. Fantastisch gedaan, ik Wie is de grootste? Ja, we doen het nog één keer deze rubriek... want morgen is in Sochi de ijshockeyfinale tussen Canada en Zweden. En wij hebben dus nog één vraag over in deze serie... We stellen hem aan oud-Ijshockey International. Ron Berteling, wie vind jij de grootste ijshockeyer aller tijden, Ron? Wayne Gretzky, dat is voor mij de grootste ijshockeyer aller tijden. The Great One wordt hij ook wel genoemd. Hij komt uit Canada. Waarom is hij de beste? Hij heeft uh, zoveel records achter zijn naam staan. Hij heeft het ijshockey. Hij komt uit mijn tijd, laat ik het zo zeggen. En, uh, hij heeft het ijshockey eigenlijk groot gemaakt. Ijshockey bekend in, in Canada en in een aantal steden in Amerika. Maar door de uh, Great One is het ijshockey ook in uh, uh, Los Angeles en allerlei andere zuidelijke uh, zeg maar, plaatsen in Amerika is ijshockey bekend geworden. En dat is alleen maar te danken aan. Uh, de heer Wayne Gretzky. We gaan even naar de heer Wayne Gretzky luisteren. Up around, kept in by Barber at the right point. That was off Clark's shoulder. In the corner, fired it in front. Here is our empty net chance for Gretzky with five seconds. He's moving in. He's going! Into that Het is een radiofragment uit 1981. We, weet je, Ron, wat, wat er toen gebeurde met Gretzky? Ja, hij scoorde toen... Uh, het was toen al uniek als je 50 goals scoorde in... Uh, in, zeg maar, in in, in de competitie in de NHL in een seizoen. En een seizoen is 82 wedstrijden. Uh, als je meer dan 50 goals scoorde... was je al een held. Uh, je was helemaal een held... als je 50 goals scoorde in 50 wedstrijden. En uh, ja, dan heb je de overtreffende trap... en dat was uh, Wayne Gretzky zelf. Hij scoorde... op dit moment in 1981... zijn 50ste goal in 39... wedstrijden. En dat record staat nog... Uh, staat nog steeds. En met dit record nog uh, vele andere... records. Het uh, meeste aantal punten... in een seizoen... Uh, hij heeft het meeste aantal punten alle tijden en ga zo maar door. Uh, de, ja, de grootste. Je zei het al, hij was de held van mijn tijd. Als je naar de huidige tijd kijkt in het ijshockey, is er echt niemand die hem kan evenaren. Nou, die gaat morgen spelen. Uh, de, de, de Russische held is al uitgeschakeld, dat was uh, Ovechkin, Alexander Oveskin. die is weer terug naar Washington. Want uh, de competitie gaat na morgen in, uh, in Noord-Amerika weer verder. Maar uh, de andere held is Sidney Crosby en uh, die speelt morgen tegen Zweden in de finale. En dat is voor vele jonge spelers op dit moment uh, ja, de grootste. Maar niemand zal ooit zo groot worden als Wayne Gretzky. Nee, absoluut niet. Hij heeft het ijshockey gemaakt en, uh, en gepromoot. En daar uh, plukt de NHL, de, de National Hockey League, plukt daar nu de vruchten van. Dankjewel, Ron Berteling. Graag gedaan. Dit was het oog op deze zaterdagavond. Morgen de laatste dag van Sochi. En vast nog niet de laatste dag van de revolutie in Oekraïne. Morgenavond zit hier John Jansen van Gade.